Gert met het NOS-journaal. De Israëlische strijdkrachten melden de bevrijding van vier gijzelaars... die al maanden in de Gazastrook werden vastgehouden. Het leger spreekt van een gewaagde militaire operatie. De vier zijn allemaal in leven, hun gezondheidstoestand zou goed zijn. Ze waren op 7 oktober op een groot muziekfestival in Israël... toen ze door Hamas werden ontvoerd. Ze worden bij de 250 gijzelaars... die sinds de terreuraanval op 7 oktober in Gaza werden vastgehouden... Volgens het leger werden de drie mannen en een vrouw op twee plaatsen vastgehouden en de bevrijdingsoperatie ging gepaard met luchtaanvallen en aanvallen over de grond. In een open brief in dagblad Trouw hebben de rectoren van 15 universiteiten gereageerd op de studentenprotesten. De actievoerende studenten willen dat de universiteiten alle banden met Israël verbreken vanwege de oorlog in Gaza. Dat gaat niet gebeuren, schrijven de rectoren. Het zou volgens hen een inbreuk zijn op de academische vrijheid om te kunnen onderzoeken, na te denken en te debatteren. Pas als de overheid het oplegt, zal de samenwerking met een land worden stopgezet. Ria Lubbers, de weduwe van oud-premier Ruud Lubbers, is overleden. Dat meldt de familie in een rouwadvertentie. Ria Lubbers werd wel de eerste First Lady van Nederland genoemd. Haar man was premier tussen 1982 en 1994. In die periode verscheen ze regelmatig in de media. De benaming First Lady vond ze zelf misplaatst. De eerste vrouw van dit land is hier natuurlijk altijd Beatrix... zei ze destijds in een interview met de Telegraaf.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 Het weer van het westen uit bewolkt. In het noorden kan een bui vallen. In het zuiden meer ruimte voor zon. Vanmiddag overal kans op buien. De meeste buien vallen in het midden en het noorden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen droog met flink wat zon. Dit was het nws Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. Verleef de, de tijd van de leer.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 Zet dus allemaal je feestneus op. Zet je feestneus op, want we gaan nog niet naar huis. Zet je feestneus op, want de moeder is niet thuis. En al was mijn moeder thuis, nou ga ik niet naar huis. Zet dus allemaal je feestneus op. Ik ben zo blij, zo blij. Dat mijn neus van voren zit en niet op zijn.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 Ik heb mijn hart in zee verloren Was op een mooie zomernacht Ik was verliefd tot over beide oren Want jij niet meisje weet niet hoe ik smak En toen we had, zei aan we bij de haven Lang in mijn hart, je wilde dus met me mee Van jouw mondje en je lange armen Kleine, harde zakkozen, ik zie. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Zie de zoek ze zelf maar uit. Grote, kleine, ketsen, elke maat. Kijk er eens in, zo roept die niemand op. Praat. Ja, daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Zie de sla een kiesje in. Aan de vrouw die staat er niet vol. En je hele hola, houden, er moet maar in. En je hele hola houden, er moet maar in. En je hele hola houden, er moet maar in. Ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van Pieter. En je hele hole houden, er moet maar in. Mijn moeder is niet thuis, en als mijn moeder thuis, dan ging ik niet, dan ging ik niet, en als mijn moeder thuis, dan ging ik niet naar huis. Zet allemaal, je peesneus op, want ze gaan nog niet naar huis. Zet je peesneus op, want moeder is niet thuis, en al was mijn moeder thuis, dan ging ik niet naar huis. Zou zo graag een borretje lusten, holla diee, holla die, Zou zo graag een borretje lusten, holla diee, holla diee. Poes, poes, poes, wist jij dan niet dat het gebeuren moest? Poes, poes, lelijke poes, wist jij dan niet hoe het moest?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 Ik heb de taal en ben nu president. En, en van je, hela, ho honger ho ho van je, van je, van je, van je, van je, van je, Over je, van je, van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 Een meisje, waar ik zoveel van hou. Daar bij die molen, die mooie molen. Daar wil ik wonen, als zij eens wordt mijn vrouw. Als na het bal de gasten, joelen zijn heen gegaan. En zonlicht door de ruiten, gluurt vochtig als een traan. Juift menig hart in stilte over wat komen zal. Alle illusies verdwenen, s'nachts na het bal. Als na het bal de gasten, joelen zijn licht.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 dan allemaal je feestneus op. U hoorde een vrolijke potpoerie. Uit 1960, 1962 in die tijd is die opgenomen. Zet je feestneus op en meer uh, zet je feestnus op. En meerdere van dat soort leuke liederen. En daarvoor hoor je natuurlijk de Limburgse zusjes met Bij Marion in de Postillon. Een opname uit 1966.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 Gaan. Klokje van goed, daarmee zal altijd leven slaan.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 er is een ding van komen, er is een ding van gaan Klokje van eet mij zal altijd leven staan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 Wanneer je hier als kapitein het staatsschip moet besturen, in stormweer op zee, dan moet je wat verduren. En lood je het schip de haven in, met kloppen leid en sprander, zeggen de passagiers bedankt, we nemen nu een ander. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan, het klokje van gehoorzaamheid, de land is blijven slaan. Dus geef elkaar een hand, en geef elkaar een zoen, In men garandeer, of je het morgen nog kunt er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Klokje van voet, de meis zal altijd blijven staan. Hallo, oude jongens, daar ben je hoor. Goeie reis, neem je naapje voor me mee. Dan gaan aan denken hoor. Prachtig. Nou, daar ben je hoor jongens. Hey! Snap.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 Beste Loe, breng een haapje voor me mee. Goeie reis alweer reis naar nou de been. Als je terugkomt, dan zijn we vast reis, ouwe reis, nou te vreden. reis alweer reis naar de been. Een troost bananen als je kan. En een echte kokosnotenpontje suiker. En een lekker kistje thee. Beste Loe, breng een haapje voor me mee. Goeie reis, oh reis, tot ermee. Noem, ja! letterlijk, je ziet, heb je een goede reis gehad? Uitstekend. Wacht, dan heb je een aardje voor me meegenomen. Dat is jammer, daar heb ik nog niet afgedaan. Start. Ah.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 Oh, oh, oh, oh, oh.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 Een troost, banaan, een halve en een echte koek, een notte suiker, en een lekker kistje thee. Beste loof, breng een je voor me mee. je reis, nou reis, nou te Ik ben de wereld rond geweest. Ik heb veel gevrijd en veel gefeest. Maar toch komt mij het allermeest. Eén plekje voor de geest. Ik de café in Nederweer Zang naar Waar het jong en oud zich amuseert Zang was een voornaam, die is koor. the face waren Johnny Hoes, de Santa's met Santa Dominga, Op opname met 1976, oud nieuw plaatje En daarvoor alweer weer een stukje van die dit keer samen met de Ramblers, met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 iets is al een slag, dat brengt voor ons de zij een beetje mee, dat zo goede dag. Als onze pie, schoen mag niet, stak hij met zijn aaltje door de landen, naar harde wij, de diepe zee stroomt de schone schelde. Stroomt de schone schelde. En zegen, breng ze mee, dat is juist hun bij. Ja, zwarte, welle, meladie. En je moest ze waschendanker zien. En als je nu gewaschend zien, dan mochten wij aan spelen. Van al die torens kransen, dan mochten wij zijn kweelen. Dan mochten jullie. Draaien, anders dan een gaaien naar de aaiien, hier heb je goed Draaien, laat je maar paaien, Om niet te zwaaien, weg is je lief Want we zijn er van de plas En we drinken in een glaziken Terwijl die arme schatten af en aan die jassen zijn Vergeten wij de groep, en ze droogt die gedachten. Er roepen alle gelijk, levende duinen, daar staan mijn huis. Liefde duinen, het zie levende duinen, met de kruiden, groen van de viese, maar wet van zand. Ja, ja, ja, opzang, opzang aan de Madelijn, Madelijn, wel die onbescheiden zijn. Voor een glimlach van jou, zet ik alles opspouw. Voor een kus van je mond, is niks anders meer taal. dat het jij van me woont, dan zullen we leven. Dan zullen we leven, dan zullen we leven in de gloria, in de gloria.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 Naar de apen is kijken, dan zijn we allemaal zo blij als vader trots. Zien we ze even beeld in de apenrots. En dan gaan we mijn apennootjes delen. Dan is het feest voor een groot inkelen. Want in september moet je voor een hekje in ons Amsterdamse staarten zijn. Zo dus komt zijn tijd wat vrolijk is. Nodig. Ja gal je zorgen in je berg met de gezonde glimagen weg. Wee wat het lot je overrij. Zoek om ze deden wat vrolijk Zing dan bij alles wat je doet, heus dan komt het goed. Laat maar waaien, laat maar waaien, Wij gaan toch niet naar de haaien. En leven de opera, en leven de opera, daar kan je lachen van je valderelder, aldereldera. Leven de opera, en leven de opera, daar kan je lachen van je valdereldera. Ik kan dag en nacht, wandelen in de gracht. In de torenslaat, waar je echt op z'n tijd zo besieren. En waar je jouw voor je bril op kan vieren Waar je voor een zinkt, bij het piramid Met je baaien en zo lekker draaien ken. Maar waar het gaat om het recht in je over en met je pip Dus een allene in de Jordaan Oh, Saberiocia, Saberielalaleelario Sabriousia, sabri ei ei Oh, sabriousia, sabri ei la la Oh, sabriousia, sabri ei ei But yeah, yeah, la la la la la.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 in de manen schijn, schijnt, schijnt Met een lekker bier, bier, bier. bier, Aan de sfeer, sfeer, op Of drie, vier, vier, vier Zo reis je met Een nieuwe wette schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juist, juist die zo deftig, het is zo fijn, fijn, fijn Zo reis je langs de rij Weer, het eerst bij Keulen Mijn tante walt over het dek Als een jonge Beulen Oom Kees nam zijn harmonica En ging aantrekken En dadelijk zonk er om het was vies toen, zeun Ligt je zaar, welk gevaar Riep had op, ik word zo laag. Oeh, ja ze reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn En in de er maar schijn, schijn, schijn met een lekker portie Bier, bier, bier dir bier, bier, bier, dir dir bier, bier, bier, dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir Dit is zo, dertig, het is zo fijn, fijn, fijn. Vier, vier, vier, aardes vier, vier, vier, Op drie, vier, vier, vier, zo reis je net Ga niet met de schuif, schuif, schuif Allemaal Allem, in de kajuit, juif, juif Is tissel, vijf, vijf, vijf, zo, 30, dus zo reis, reis je I'm Als zo heb ik een vraag. Doe dan eens keer met mij.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 Als je maar gezond bent zeg ik altijd maar Veel te smal, je neus is stijf zo kist, een hopeloos geval, wordt een schouder specialist. Je draai je 84 en je boost om veel te zwaardig. Als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar. Zo is het als je, bent, als je maar gezond bent, als je maar gezond bent, als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar. Als je maar gezond bent, als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar. Minder mooi kent geen gevaar. Als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar. Dus komt het de top: een twee voor vak. Gewerks is in je kop, geen diploma in je zak. De Mulo af te maken lukt je in 100 jaar. Ach, als je maar gezond bent, zeg ik altijd. Maar. Zo is het, als je maar gezond denkt. als je maar gezond denkt. als je maar eens op Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2.